En luid zingt ons hart zich voor Hem uit. Met één hart en stem zingen wij voor Hem. Wij prijzen Jezus onze Heer. Zet een loflied aan voor de hoogste naam. Loof mee, loof de goedheid van God. Vergeet zijn vele wonderen niet. Juich mee, juich van blijdschap voor God. Want Hij is hier en troont op ons liet. Stem, zingen wij voor hem. Thank you. Ta-da. Goedemorgen allemaal, welkom in de Veenaardskerk, fijn dat je hier vanmorgen gekomen bent. Ik zie dat er nog een uh, aantal mensen op zoek is naar een plekje. Um, hier vooraan heb ik nog wat stoelen vrij en overal een beetje ertussen. Er zijn hier nog vooraan stoelen vrij, want ik zie dat mensen daar al gaan zitten. Waren deze bezet hier bij jullie? Nee, ik heb hier nog vooraan drie stoelen vrij en daar in de hoek zijn nog een aantal. Oh en hier, ja, achter nog twee Nou, fijn dat jullie hier allemaal gekomen zijn vanmorgen. Een hele mooie feestelijke dienst. Het is al te zien aan de versieringen hier in de kerk. We gaan vandaag met elkaar een hele mooie dienst hebben... waarin uh, Fem en Jinte gedoopt gaan worden... en waarin de familie Rijlaarsdam en familie Zwart uh, zich aansluiten bij ons bij de Veenhardkerk. Dus een hele mooie dienst. Welkom allemaal. Welkom als je hier vandaag voor het eerst bent gekomen... Welkom als je speciaal komt voor de doop of voor de welkomstdienst. Of misschien kom je hier vandaag toevallig en heb je een hele mooie feestelijke diensten om vandaag mee te maken. Ik ben Esther, ik ben jullie gastvrouw vandaag, ik begeleid jullie door de dienst. We zullen vandaag gaan luisteren naar een stuk uit de Bijbel, naar de uitleg daarvan door Gerbrand. We zullen met elkaar gaan zingen en vandaag wordt de muziek verzorgd door Charles, Jarno, Suzanne en... Rebecca, en uh, zij zullen voor ons dus de muziek gaan doen. Alles wordt ook meegebeemd op de beamer achter mij, dus u kunt gewoon straks meelezen. We zijn hier zo mooi bij elkaar gekomen. God is hier bij ons, bij deze mooie dienst. Maar het is ook fijn om even naar God toe te gaan. Om hem te vragen een zegen te geven over dienst, over deze dienst. En dat wil ik graag met jullie doen. Ben je nou niet gewend om te bidden, dan kun je ook gewoon luisteren naar de woorden die ik uitspreek. Laten we met elkaar bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vandaag bij elkaar gekomen zijn. In deze mooie feestelijke dienst. Heer, we zijn hier allemaal op onze eigen manier gekomen. Misschien zijn we vandaag op zoek naar rust. Naar verrijking door uw woord. Of komen we speciaal voor de welkomstdienst en voor de doopdienst. Heer, wat de gedachte ook is die bij ons leeft, wilt u vandaag in deze dienst met ons zijn? Wilt u bij ons aanwezig zijn en wilt u ons laten voelen dat u er bent? En heer, niet alleen bij ons in de dienst, maar ook de mensen die vandaag niet konden komen. En zometeen de kinderen die naar hun eigen programma gaan. Wilt u ook met hen zijn en ook over hun dienst een zegen geven? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen. Dan is het een mooi moment om met elkaar te gaan zingen. Klopt. Uh, goedemorgen allemaal. Uh, we zingen nu eerst twee liederen. En de eerste is uh, een lied over dat we hier samen zijn. zoveel mensen bij elkaar. Wat gaaf. En laten we ook samen gaan, uh, gaan zingen. Wij vinden het fijn om erbij te gaan staan. Dus uh, voel je vrij om het ook te doen. Ons samen als kerk van de Heer, verbonden met u en elkaar. Wij brengen uw lof, geven u alle eer. Heel prachtig, veel stemmig en dankbaar. Jezus is gastheer en nodigt ons uit. Waar Jezus rondvoelt de liefde, zegt Geloofd en verkracht. Streeft naar de gaven die God aan ons geeft. Veelkleurig, verschillend en nietsbaar. Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar. Liefde brengt samen verkracht. Samen voor boord en gebed, als stil van uw kerk weer Welkom hier binnen te gaan Samen, in door de geest Verbonden in liefde Die u aan ons geeft Wij beleiden één geloof en één heer Zijn geroepen Tot één hoop, tot uw eer Heer, geef vrede Die ons samen So volgende lied dat we zingen is een, uh, is een kinderlied. En dat gaat erover dat uh, iedereen uh, welkom is, waar je ook vandaan komt, wie je ook bent. Dat je uh, bij God welkom bent. Dat is een heel uh, mooi gedacht ook uh, vandaag met de doopdienst en de welkomstdienst. Dat, uh, ja, je, je mag erbij horen. Daar gaat het volgende lied over.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 mag gaan zitten. En het uh, kinderlied is het mooie moment om over te gaan ook naar het programma voor de kinderen. Er zijn vandaag twee programma's en het eerste programma wat we hebben dat zijn de kinderen van 0 tot, uh, tot en met drie die nog niet naar school gaan, die mogen straks langs de keuken ...naar een ruimte toe en die mogen daar mee naartoe met Wendy. Wendy, zou je even kunnen gaan staan? Oh, ja. En dan hebben we ook nog een programma voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool. Die mogen straks in de hal even hun jas aandoen. Die lopen buitenom naar een school hier vlakbij en daar hebben die hun eigen programma. Voor alle kinderen geldt zo meteen dat ze op tijd weer terug zijn voor het doopmoment. Dus alle kinderen die hier ook vandaag voor het eerst komen, die kunnen gewoon meegaan. Um, de kinderen van groep 1 tot en met 4 gaan zo meteen mee met Gert-Jan en met Gerieke. Zouden jullie even willen gaan staan? gert staat achterin, Gerike is daar. Zit jij nou hoger dan groep 4? Maar vind je het wel leuk om tijdens de dienst nog even iets te doen... Er lagen helemaal aan het begin bij de voordeur lagen van die onderleggers klaar met een tekening en met kleurpotloden. Als je die nou nog niet gepakt hebt, maar je wil dat wel, heb je straks ook even de tijd om dat te pakken en dan weer op je plaats te gaan zitten. Maar voordat ik dat doe, wil ik graag alle kinderen even heel voorzichtig naar voren hebben hier op het podium. Dus voor het kinderprogramma, kom maar even naar voren. En dat is altijd mooi om te zien hoeveel kinderen er dan zo zijn in een dienst. Prachtig. Oké. Okay. Ik wil jullie vandaag wat laten zien. Mogen jullie even omdraaien naar mij toe? Want wij zijn hier vandaag met een hele speciale dienst. Want in deze dienst gaan we... Twee baby's dopen en we gaan zo meteen ook vragen dat er twee gezinnen zijn die bij de Veenhaardkerk willen horen. En dat is heel mooi, maar soms is het ook wel eens lastig om te begrijpen hoe gaat dat nou met God. We kunnen God niet zien, maar hij is wel bij ons en daarbij wil ik jullie wat laten zien. Viermijns, zou jij voor mij even de microfoon vast willen houden? Kijk of ik er dan nog een beetje in kan praten. Ik heb hier even een blad. Kunt u mij verstaan ook zo? Ja. Ik heb hier even een blad. En dit blad, dat is eigenlijk een beetje je leven. En dan heb ik hier een muntje. En dat muntje, dat ben jij. Vanaf het moment dat je geboren wordt, ga je een heel pad op je leven doen. En dat kun je alleen doen, maar ja, dan val je er ook heel makkelijk van af. Er gebeurt van alles. Maar als wij nou God vragen om erbij te zijn, wij kunnen God niet zien... Maar God, die is eigenlijk altijd bij ons. En als wij nou gewoon vragen of God ons leven wil leiden... Kijk eens wat er dan gebeurt. Als God bij ons is in ons leven, dan gaat het allemaal een stuk makkelijker. Hij helpt ons op het pad waarmee we gaan. We hoeven hem alleen maar te vragen... Wilt u met ons meegaan op het pad? En dan zul je zien dat het een stuk makkelijker lopen wordt. Jullie gaan zometeen naar je eigen programma toe. Neem dit in gedachten. Neem God met je mee met wat jullie zometeen gaan doen. Mogen jullie rustig naar achteren lopen en zien jullie straks met de doop weer terug. Terwijl de kinderen naar hun eigen programma gaan, zingen wij nog uh, een lied samen. Uh, wat eigenlijk heel mooi past bij het voorbeeld wat Esther uh, gaf. Dus we gaan uh, lekker door in die gedachten. Uh, als je wil gaan staan, uh, voel je vrij. Uh, we zingen Al wat ik ben. ik ben, leg ik in Uw hand. Ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van Uw hand. Ik ben van U. Aan Uw zij ook in mijn pijn. vertrouwt u mij en ik vertrouw op wat u belooft, uw woord staat vast voor eer. We zijn bij het moment. Ik zal niet te hard praten. Ja, ik denk dat hij het zo beter doet. Dank je wel. We zijn bij het moment uh, om de Bijbel te openen. Vandaag gaan we een stuk lezen uit het oude Testament, uit uh, Ezekiel. Ezekiel dat is uh, een profeet. Hij was ook een priester. En het Bijbelboek Ezekiel, het thema wat er doorheen gaat, is eigenlijk uh, de ondergang en ook weer het herstel van Israël en van Juda. En het stuk dat wij vandaag gaan lezen, dat is uh, Ezekiel nummer uh, 36, vers 22 tot en met 28. En jullie kunnen via de beamer meelezen. Zeg daarom tegen het volk van Israël, dit zegt God, de Heer. Ik zal ingrijpen, volk van Israël, niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam, die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal mijn grote naam, die door jullie bij die volken is ontwijd, weer aanzien verschaffen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Ik zal ze laten zien dat ik heilig ben. Ik leid jullie weg van die volken. Ik breng jullie bijeen uit die landen en laat je naar je eigen land terugkeren. Ik zal zuiver water over jullie uitschieten, om jullie te reinigen van alles wat onrein is, van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen, en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. Jullie zullen in een land wonen dat ik aan jullie voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Gerbrand. Dankjewel uh, Esther. Goedemorgen allemaal. Gaaf om, uh, om hier met zoveel mensen te zijn vanmorgen. Als je, als je met uh, doop bezig bent, dan, um, dan wordt altijd de vraag gesteld, dan gaat het heel gauw over de vraag, wat wil je je kinderen meegeven? Nou, die vraag hebben we ook in de gesprekken die we met jullie hebben gehad uh, gesteld. Maar eigenlijk voordat de vraag komt, wat wil ik mijn kinderen meegeven, komt nog een andere vraag. Namelijk de vraag... Wat wil ik mezelf meegeven? Als je geen antwoord hebt op die vraag, wat valt er dan mee te geven aan anderen? Waar, waar staat jouw leven in bloei? En waar staat het droog? In jouw leven, waar bruist de energie? En waar word jij leger zo? Het is het makkelijkst om in het leven gewoon mee te hobbelen met alles wat er gebeurt. Je laat uh, bepalen door je agenda, door je werk, door je mensen om je heen. Maar wat er dan onvermijdelijk zal gebeuren is dat jouw leven steeds verder droog komt te staan. Wat jij nodig hebt, is dat je je regelmatig heel bewust de vraag stelt. Wie ben ik? En tegelijkertijd de vraag... En wie wil ik eigenlijk zijn? En wat je dan aanboort is je verlangen. Dat in jou zit. Wie zou je willen zijn? En dat verlangen, dat brengt je in beweging. Vanmorgen gaat het over vernieuwing. En daar opent zich de weg naar hoe jij kan bloeien. En daarin nemen we jou mee. Kijk, als het, als het gaat over vernieuwing, over hoe willen we leven... ...hadden we vroeger uh, de tien geboden. Misschien ken je ze nog, misschien heb je er wel eens van gehoord. Hè, dat, dat was uh, in Nederlandse samenleving heel belangrijk. Daar zijn we eigenlijk steeds meer van losgekomen. Wij Nederlanders, wij houden veel meer van vrijheid. We bepalen liever zelf wat we doen. Tegenwoordig hebben we niet meer de tien geboden. Tegenwoordig hebben we de tien tips. Tien tips voor een betere relatie... 10 tips om je werkdruk de baas te zijn. Zeven uh, pijlers voor een hechte vriendschap. Vijf manieren om je mailbox leeg te houden. Enzovoort, enzovoort. En het, en het wordt nog mooier als je googelt op 10 tips en het wordt je geluk. Dan stromen de lijstjes met, met tips en, en uh, trucs voor een beter, mooier en gelukkiger leven je woonkamer binnen. Ik kwam er zelfs achter bij het voorbereiden van deze spreek dat de, de happiness. Die hebben op hun website een pagina met 100 tips voor een gelukkig leven. Succes. Ja, als je de 10 geboden al veel vond, niet aan de happiness beginnen. Um, maar het laat wel heel veel zien over onze samenleving. Over uh, uh, verlangers die er bij ons zijn. En wij Nederlanders, wij willen graag genieten van het leven. Wij willen levensgenieters zijn. En tegelijkertijd voelen we ook allemaal die blijvende onrust, dat het toch meer moet zijn dan alleen maar dat. Dat, dat er uh, uh, ook van binnen iets moet gebeuren. Dat je niet alleen maar aan de buitenkant leeft, maar misschien wel juist en veel meer aan de binnenkant. En dat als het, als het over kinderen gaat, hè, dat je je kinderen eten wilt geven en kleding en, en onderdak en een opleiding, maar dat je eigenlijk nog veel meer je kinderen wilt leren, om te leven. En dat raakt een diep verlangen, volgens mij, in ons allemaal. En Nederlanders zijn over het algemeen best tevreden met hun leven. En het gaat ook heel erg goed met de meesten van ons. En tegelijkertijd voelen we allemaal dat het mooier kan. Rijker, voller, vervulder. Maar hoe? Daar gaat het vanmorgen over. Vernieuwing. Hoe komt jouw leven in bloei te staan? En dat verbonden met geloof. Hoe is geloof niet alleen maar iets statisch, iets wat je hebt of niet hebt. Maar hoe wordt geloof een kracht die jouw leven en het leven van die kinderen vernieuwt? Nou, En De bron van al het spreken in geloof en in de Bijbel over vernieuwing, die vinden we in dat stukje wat, wat Esther net met ons gelezen heeft. En we, we moeten even... Esther uh, zei al, de profeet Ezekiel, zitten we bij het volk Israël. En we zitten bij het volk Israël zeg maar, in, in de donkerste periode die dat volk gekend heeft. En je moet je voorstellen dat het volk was ooit geroepen was om, om een speciaal volk te zijn... wat dichtbij en samen met God leefde. En wat de hele wereld mocht laten zien hoe prachtig zo'n leven is. En eigenlijk als je de Bijbel leest, dan is dat één grote neerwaartse spiraal... Waarbij dat volk steeds verder loskomt van die verbondenheid met God en zich steeds meer laat leegzuigen door allerlei andere krachten, werk, geld, van alles en nog wat. En dat, en dat volk dat zakt steeds verder in elkaar tot het helemaal in elkaar klapt, wordt veroverd en in ballingschap wordt gevoerd. En, en bij de profeet Ezekiel, dan zitten we op het absolute dieptepunt van dat volk. Dat volk is als het ware collectief in de goot beland. Uh, en, en, en er is bijna niets meer voor nodig om het helemaal weg te spoelen. En op dat moment komt de profeet Ezekiel met een, een boodschap van hoop en herstel. Hij zegt, ik mag namens God tegen jullie zeggen dat er vernieuwing komt. God gaat jullie bij elkaar rapen. Hij gaat al het verleden van jullie afspoelen. Hij gaat jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Hier van binnen gaat er iets met jullie gebeuren. En dan zullen jullie weer Gods volk zijn. En dan zal er weer een bloeitijd komen. En die belofte van Ezekiel, die op dat donkerste moment gegeven is, die wordt als het ware een rode draad door de hele Bijbel heen. Als, als jaren, eeuwen later, Jezus rondloopt... en van alles losmaakt bij mensen... en in beweging brengt en opschudt... Dan, dan raakt dat mensen. En de mensen komen bij Jezus en zeggen tegen Jezus... wat is dit? Wat gebeurt hier? En hoe kan ik erbij horen? En dan zegt Jezus... er is maar één manier waarop je hierbij kunt horen. En dat is als jij opnieuw geboren wordt... uit water en geest. En dat klinkt mysterieus, maar Jezus doet niets anders dan deze profetie van Ezekiel weer bovenhalen. Dat is wat er moet gebeuren. En, en, en als de Bijbel verder gaat, dan gaat het er voortdurend over dat we een, een oude mens moeten afleggen en dat er een nieuwe mens moet opstaan en aangetrokken worden. He, dus die belofte van Ezekiel, die is de rode draad voor wat God in de Bijbel met mensen en met deze wereld aan het doen is. Wat God aan het doen is, is dat hij alle vuil en alle verdriet en alle zonde gaat wegspoelen. Dat hij mensen weer bij elkaar raakt en weer een volk van maakt. En dat, en dat hij van binnen ingrijpt een nieuw hart en een nieuwe geest. En dat het dan weer bloei zal zijn. Dat mensen en deze wereld weer in bloei zullen staan. Dat is wat er gebeurt. En die rode draad, die zo de kern vormt van het christelijk geloof. Dat is ook precies... ...waar de doop over gaat. Als wij straks Fem en Jinten dopen... ...dan zegt God tegen hen... ...precies hetzelfde... ...als wat hij via Ezekiel tegen dit volk zei. Ik ga schoon water over jullie uitschieten... ...en dat zal jullie helemaal schoonmaken. Ik ga jullie een nieuwe hart... ...en een nieuwe geest geven. En ik ga jullie in bloei zetten. Jullie worden onderdeel... ...van het grote verhaal... ...van mij, de mensen... En deze wereld. En dan proef je Gods verlangen. Veel meer dan een boek over Gods geboden, is de Bijbel een boek over Gods verlangen. In de kerk zeggen we altijd, God houdt van je zoals je bent. Maar hij houdt te veel van je om je te laten zoals je bent. Het is Gods verlangen om in jouw leven, met jou aan het werk te gaan omdat hij ernaar verlangt dat jij in bloei staat. We gaan, we gaan twee conclusies trekken... vanuit wat Ezekiel zegt. En, en, en de, de eerste conclusie... is dat de vernieuwing van ons leven... veel en veel totaler is... dan wat wij vaak denken. Volgens Ezekiel... Moeten we niet alleen bij elkaar geraapt worden. Niet alleen schoongewassen worden. Maar moet er hier van binnen met ons iets gebeuren. De hele mens moet helemaal vernieuwd worden. En Jezus heeft groot gelijk als hij tegen de mensen zegt. Weet je wat Ezekiel eigenlijk bedoelt? Is dat jij opnieuw geboren moet worden. Alleen een beetje verbeteren, een beetje groei is niet genoeg. Er moet een totaal nieuw mens opstaan. En dat is ook waar het verhaal van Jezus op uitloopt. Dat loopt uit op sterven en weer opstaan. En dat is precies het beeld van de doop. Je gaat onderin het water en er reist een nieuw mens weer op. Geloof je dat? Dat jij dat nodig hebt? Dat is, dat is voor Nederlanders altijd een spannende vraag. Weet je, wij zijn, zeker als je het wereldwijd vergelijkt, buitengewoon rijk, buitengewoon succesvol. En de eerlijkheid is dat, dat die conclusie, dat een beetje verbetering niet helpt, maar dat jij opstanding nodig hebt. Dat je die conclusie eigenlijk alleen kunt trekken op de donkere momenten in je leven. Dat je er dan voor open staat om dat te zien. En die donkere momenten kunnen wij in Nederland heel lang bij ons vandaan houden. En tegelijkertijd als we allemaal eerlijk zijn... dan weet iedereen van zichzelf dat, dat ook jouw leven... zijn donkere randen en zijn donkere momenten kent. Waar zitten die bij jou? Doe mensen. Mensen zijn prachtig. En er zit heel veel schoonheid in. Maar we weten ook, we hebben allemaal een afgrond in onszelf. En als je de moed hebt... ...om in die afgrond te kijken... ...dan zal je tot de conclusie komen... ...dat ook jij opstanding nodig hebt. Maar wie heeft de moed... ...om werkelijk in de afgrond... ...van zijn eigen leven te kijken? En daarom hebben we niet alleen deze conclusie nodig... ...dat onze vernieuwing veel totaler moet zijn... ...dan we denken... Maar ook de volgende conclusie. Namelijk dat die vernieuwing, die zoveel totaler is dan wij denken, een belofte is en geen gebod. Als je goed leest wat Ezekiel zegt, dan is het niet de opdracht dat het volk iets moet gaan doen. Nee, God gaat iets doen. En het is in het christelijk geloof altijd ontzettend belangrijk... Om die volgorde heel scherp te hebben. Ezekiel zegt niet. Als jullie je aan mijn wetten en regels houden. Dan zal ik water over jullie uitschieten. Dan zal ik jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. En dan zullen jullie mijn volk zijn. Nee. God zegt iets anders. God zegt. Ik zal jullie rijn maken. Ik geef jullie een nieuw hart en een nieuwe geest. En dan zullen jullie mijn wetten volgen. En zullen jullie mijn volk zijn. Altijd in die volgorde. Anders werkt het niet. Het begint, het begint met wat God doet. En vervolgens mogen wij gaan leven. Het begint met dat jij een vergeven mens bent. En vervolgens mag je leven als een vergeven mens. Je wordt eerst gedoopt. Je wordt kind van God. En vervolgens mag je leven. Als Gods kind. En dat is ontzettend bevrijdend. Weet je, al die tips en al die lijstjes. En al die dingen die wij verwachten. Die rusten op onze schouders. En dat valt hier in één keer weg. Niet jij moet van alles doen. God gaat iets doen. Dat is ook... De boodschap, dat is de boodschap die in de doop zit. De vernieuwing die jij nodig hebt, is veel groter en veel totaler dan je denkt. Je hebt opstanding nodig. Maar die vernieuwing is een belofte van God. En durf jij jezelf, durf jij je kind, daar vol vertrouwen aan over te geven? Omdat je in die belofte, in die boodschap, Gods verlangen proeft. En in Gods verlangen en door Gods verlangen heen, zijn liefde, die niets liever wilde, jou en je kinderen in bloei zetten. En weet je, dat is altijd een gevecht. Weet je, het vervelende van ons leven is dat het niet maakbaar is, maar dat we uitstekend in staat zijn om het te slopen. En dus wij, wij, wij worden van, van twee kanten aan ons getrokken. Aan de ene kant trekt God aan ons. Hij komt ons tegemoet met zijn verlangen, met zijn belofte, met zijn geest en zijn kracht. Dit wil ik met jou doen. Ik wil mijn geest in jou uitstorten. Ik wil jou een nieuw hart geven. Ik wil jou in bloei zetten. En daarmee trekt God aan ons. Maar God dwingt nooit. Want God zoekt niet jouw gehoorzaamheid. God zoekt je hart. Hij zoekt jouw liefde. En tegelijkertijd wordt er ook van de andere kant aan ons getrokken. Zijn er allerlei andere krachten, je werk, je succes, je uiterlijk, weet ik veel wat, wat ook aan jou trekt. He, er zijn allerlei krachten in ons leven die, die Gods werk kunnen blokkeren, waarmee we er dwars voor kunnen gaan liggen. He, dat, dat kan jouw angst zijn, die niets anders meer toelaat. Het, het kan de trots zijn waar je leven mee vol zit. Het kan, het kan zijn dat hij jou verteld is dat je voortdurend, vooral ontzettend je best moet doen. Waardoor er geen ruimte meer in jouw leven is om werkelijk te ontvangen. Het kunnen de leugens zijn die zich hebben vastgezetteld in jouw leven. Je bent niet mooi, jij kan niks, jij stelt niks voor, jij doet ook nooit wat goed. En, en die geen ruimte meer laten voor goed nieuws. Het kunnen, kunnen de wonden zijn, die half genezen zijn, maar zo makkelijk weer openspringen. En talloze andere dingen, hè, waarmee wij Gods werk kunnen blokkeren. Wat jij kan doen, wat jouw rol is, is om ruimte te maken in jouw leven voor de geest van God. En je, je kunt je zelfbeeld, je kunt je angst koesteren. Of je kunt je er tegen verzetten. Je, je, je kunt je werk, je uiterlijk koesteren. Of je kunt je tegen verzetten en andere keuzes maken. De, de doop vormt, schept een nieuwe identiteit. Jij bent kind van God. Gereinigd met een nieuw hart en met een nieuwe geest. Die identiteit. Daar kun je in gaan staan, of je kunt ervoor weglopen. Als je erin gaat staan, dan wordt het een kracht die jouw leven bevrijdt. Dit is de waarheid over jouw leven. Jij bent een geliefd kind van God. En die waarheid blaast alle leugens uit jouw leven weg. Als dit jouw identiteit is, als dit is wie jij mag zijn, waarvoor zou jij ooit nog bang zijn? Alles, alles wat je ooit zou willen hebben, is al van jou. Welke kracht kan dan nog aan jou trekken? En zo vormt de doop en wat God doet een kracht, die al die andere krachten weg kan duwen. En dat gevecht, dat ga je winnen als je in staat bent om steeds die ene laag dieper te gaan. En steeds op zoek te gaan te proeven naar Gods verlangen. En te ontdekken hoeveel groter Gods verlangen is dan jouw verlangen. En, en hoeveel liefde daarin meekomt. Kijk, het bijzondere van Ezekiel is dat hij zegt, weet je waarom, zegt God, weet je waarom ik ga ingrijpen? Niet eens om jou, maar om mijn heilige naam. Dat is bijzonder hè, die vernieuwing van jouw leven, dat jij in bloei komt te staan. Waarom wil God dat? Niet eens uiteindelijk om jouzelf, natuurlijk ook om jou, maar uiteindelijk gaat het om God en om de mensen om je heen. Jouw vernieuwing, onze vernieuwing. Dat jij en jouw leven in bloei komen te staan. Dat is ervoor. Dat heel de wereld ziet hoe ontzettend gaaf God is. En dat begint ermee dat jij zelf steeds weer proeft hoe mooi God is. En dat gebeurt als je heel dicht bij de kern komt. Als je, als je met het verhaal van Ezekiel meegaat en uiteindelijk bij Jezus uitkomt, bij dat verhaal van sterven en weer opstaan. Als Jezus aan het kruis hangt, dan loopt hij en zijn verhaal en alles wat hij los wil maken, loopt stuk. Op de hardheid, op de blokkades, op de weerstand van al die mensen om hem heen. Het loopt stuk op al die blokkades van de mensen om hem heen. En tegelijkertijd zit er in dat kruis van Jezus één grote uitgestoken hand naar jou. Uiteindelijk zegt Jezus, ga ik liever zelf ten onder dan dat jij verloren gaat. En daar, op dat moment, komt jouw afgrond en zijn belofte bij elkaar. En als die twee dingen bij elkaar komen, dan proef je de goedheid van God. En hoe meer je de goedheid van God proeft, hoe meer in jou het verlangen zal groeien. Niet alleen maar om zelf in bloei te staan, maar uiteindelijk om die goedheid te weerspiegelen in de wereld om je heen. Als je steeds weer dat moment opzoekt waar jouw afgrond en zijn belofte bij elkaar komen, dan groeit jouw verlangen. En dan vind je de kracht waardoor jouw leven kan gaan vernieuwen. Een paar dingen. Als je hier concreet mee aan de slag wil. Um, als we het hebben over vernieuwing, dan vraagt dat van jou altijd momenten van zelfreflectie. Twee vragen om over na te denken. Waar zit mijn verlangen? Wie ben je en wie zou je willen zijn? En tegelijkertijd daarbij de vraag. En waar zitten in jouw leven de blokkades? Wat houdt de vernieuwing in jouw leven tegen? Nou, als je over die vragen nadenkt. Denk dat je alvast een stap verder komt. En dan, en dan de uitdaging. Zoek dat moment op. Waar jouw afgrond en Gods belofte bij elkaar komen. En, en dat kan zijn op dit soort momenten. Dat kan zijn in muziek. Dat kan zijn in de stilte als je buiten wandelt. Dat kan zijn in gesprekken met andere mensen. Dat zal voor ons allemaal anders zijn. Maar als jouw leven vernieuwd wil worden. Dan, dan zal je op zoek moeten naar dat moment. Als je niet de, de, de afgrond in je eigen leven gaat vinden. Niet Gods belofte gaat proeven. Dan zal echte vernieuwing ook uitblijven. Dus pak de uitdaging op en, en zoek een vorm. En als laatste. Als laatste. Ga aan de slag. Jij kunt uh, uh, niet de vernieuwing in je eigen leven geven. Dat, is dat volk zit zo diep weg. Zeg maar, alleen als God ingrijpt kan er wat gebeuren. Dat geldt voor jou ook. En toch moet je iets doen. Aan de slag gaan. Uh, je handen vouwen hier komen. Op een of andere manier die momenten opzoeken. Waar Gods geest jouw leven binnen kan komen. Genoeg voor dit moment. Laten we samen bieden. Goede God, Vader in de hemel, we aanbidden u, omdat u zo'n ongelooflijke goede God bent. Heer, en we danken u dat we uw schoonheid proeven, uw kracht voelen. Heer, en we bidden, breng in ons leven steeds onze afgrond en uw belofte bij elkaar. En geef dat we steeds meer en steeds krachtiger proeven van hoe ongelooflijk goed u bent. En verras ons, Heer. Dat als ons leven open gaat voor uw geest, dat we dan veel meer dan we ooit gedacht hadden, u kunnen weerspiegelen. spiegelen. Heer, dat is waar we om bidden. Voor onszelf, Heer, en voor Fem en voor Jinter vanmorgen. Heer, in Jezus naam. Amen. We gaan uh, zingen over de doop. Christus in zijn dood gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij hem vergeving is. Eén met Christus. Trouw en liefde blijvend is. In zijn lichaam ingelijfd. Christus kerk die wereldwijd is geroepen om een beeld van hem te zijn. Mensen over. Gods trouw en... Vanuit de doop toe, um, ik zal mijn kinderen terugkomen, even goed plannen. Dit <laughs> ik, um, ik wil een paar versen lezen uit het eind van, uh, van Matthäus, um, en dat doe ik vooral om te laten zien dat doop dat dat niet iets is wat wij nou hier bedacht hebben of dat we het tegenwoordig wel mooi vinden, maar dat het iets is wat Jezus zelf heeft ingesteld. En Jezus zegt daar.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 Natuurlijk gaan de ouders ook iets zeggen, maar in de eerste plaats uh, zegt God iets. En als we een kind dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, dan zijn dat ook drie beloftes. God de vader belooft dat, uh, dat hij een vader wil zijn. Voor Jinten, voor Fem. En dat ze altijd bij hem terug kunnen komen. Dat hij hun leven zal leiden. En, en Jezus belooft dat uh, zijn dood en opstanding ook het verhaal van hun leven zal worden. Dat deze kinderen verbonden zijn met hem. En de Heilige Geest belooft dat hij in hun leven aan het werk zal zijn. En hun helemaal tot bloei zal brengen. En dat, zijn, dat zijn de beloften als we kinderen dopen in de vader, de zoon en de Heilige Geest. En Je kan nooit kiezen voor iemand anders. Je kan ook nooit kiezen voor je kinderen. Maar je kan als ouders wel kiezen in welk krachtenveld je je kinderen zet. Wat wij kunnen doen is in het krachtenveld van de Geest gaan staan. En wat we met de doop doen is onze kinderen in dat krachtenveld zetten. En dan, uh, uh, als de wereld nieuw is en tot bloei gebracht is, dan is ons verlangen dat deze twee meisjes daarbij zijn. Daar bidden we voor en in die uh, overtuiging laten we ze vanmorgen ook dopen. Mag ik jullie uh, naar voren halen? En dan verwacht ik dat Brit uh, zo ook met Fem terugkomt. Ja. <laughs> Brit en Diederik, jullie uh, getuigenis uh, staat, al, uh, staat al op de beamer. Uh, jullie, zijn, uh, jullie zijn ontzettend blij met, uh, met Fem, dat ze in jullie leven is. Jullie willen haar met jullie meenemen naar de Veenaardkerk en haar ook in het krachtenveld van de geest plaatsen. Je kunt niet voor de kiezen, maar je kunt wel kiezen wat je ermee mee wil geven. Dank jullie wel. Ik, uh, jullie willen zelf even wat zeggen. Kijk eens, jij ja, mag eerst, oké. Okay. Helemaal goed. Ik heb een spiekbriefje meegenomen voor zekerheid. Um, een aantal hebben mij misschien hier wel eens gezien. Een aantal ken ik natuurlijk gewoon zelf. Uh, maar ik wil eigenlijk even een korte introductie geven. Uh, ja, omdat ik hier toch sta uh, voor de doop voor, uh, voor Jinten. Ik ben Arjan, 31 jaar. Ik kom eigenlijk uit uh, Kudelstaat, maar ik woon nu al zes jaar in Meidrecht. Um, en ik werk hier ook uh, al een aantal jaren. Uh, ik ben als kind uh, christelijk protestants opgevoed... We uh, zijn vroeger regelmatig naar de kerk geweest. Ik heb op een christelijke school gezeten, dus de uh, basisbijbelkennis die, uh, die zit er zeker in. Uh, vanaf een jaar of twaalf mochten wij zelf kiezen uh, of wij nog naar de kerk wilden. Ik heb er toen voor gekozen om dat niet heel actief meer, uh, meer te doen. Ik uh, ben wel altijd nog naar de speciale dagen zoals Pasen, Kerst en uh, die uh, dagen geweest, uh, maar verder niet heel, uh, heel actief. Uh, sinds ik Niek heb leren kennen ben ik eigenlijk wel weer iets vaker naar de kerk gegaan. Ben ik ook hier een aantal uh, keer geweest. Uh, ik begrijp dat sommige mensen het misschien vreemd vinden dat ik hier dan uh, nu sta en ook uh, toch heel graag Jinten wil laten dopen. Uh, en daarom wil ik dat ook even kort uitleggen nog. Voor mij is het geloof een manier van leven. Uit de verhalen kun je allerlei wijze lessen halen en alle... Uh, basisnormen waren. en waarden? Ik sta helemaal te trillen, ik weet niet waarom. <laughs> ik zit helemaal niet nodig. Um, en vooral het laatste vind ik eigenlijk heel belangrijk, dat zijn de, de normen en waarden. En ik uh, denk dat de kerk en het geloof een hele mooie manier is om dat door te geven aan je kinderen. Uh, heb je naast de lief, niet stelen, respect voor elkaar, dat vind ik allemaal heel belangrijke lessen. Daarbij vind ik het ook heel mooi om te zien hoe uh, mensen heel veel kracht uit het geloof kunnen halen. En dan kijk ik ook bijvoorbeeld naar Aniek en andere mensen omheen. Me um, vaak is dat in tijden dat het misschien wat minder gaat. En uh, dat het je heel veel kracht kan geven om toch door te gaan. Um, als het goed gaat is dat misschien minder belangrijk. Um, uh, maar ja, het is, het is mooi als je, daar, uh, als je daar kracht uit kan halen. Ik heb dat op zelf. Zelf heb ik dat op min, dit moment gewoon wat minder nodig. Dus ja, ik geloof dan ook. Ik beleef dat dan op een andere manier. Um, daarentegen vind ik wel. ...de verhalen en alle wijze lessen die je eruit kunt halen uh, ontzettend uh, mooi en belangrijk. Uh, en uiteraard is een andere reden natuurlijk ook dat uh, Annieke een stuk actiever is in het geloof... ...en ik dat ontzettend respecteer en bewonder... ...en dat ik daarom haar gewoon uh, voor de volle 100% daarin wil steunen... Um, ...en daar ook mijn steentje in zal bijdragen. Als er mensen zijn die over dit verhaal nog vragen hebben... ...kom gerust naar de <lacht> dienst naar me toe en ik beantwoord ze allemaal. Ik zelf heb een klein uh, gedichtje geschreven wat ik uh, namens mij als ouder aan uh, Jinten wil meegeven. Uh, lieve Jinten, ik wens je twee stevige voeten om door het leven te gaan. Ik wens je twee stevige handen om anderen bij te staan. Ik wens je een mond om te lachen met vrienden die vrolijk zijn. Maar ook om mensen te troosten bij tegenspoed en pijn. Ik wens je twee, hand, twee heldere ogen. Om te zien wat kwaad is of goed. Dan zul je voor altijd weten de weg die je volgen moet. Ik wens je een liefdevol hart toe. Een hart dat mensen bemint. Ik wens je een leven met God. Dichtbij je, die je als gids toe. Uh, maar bovenal wens ik je Gods zegen. Word heel gelukkig, mijn lieve kind. Hey, wat mooi dat jullie dit. Uh, met ons willen delen. Um, ik wil u een paar vragen stellen. Als jullie even iets uh, dichter bij elkaar staan, dat is wel mooi, zo rond het doopvond. Um, jullie kunnen, de, de vragen worden ook meegebeamd, dat zien jullie niet, maar de rest wel. Um, en dan heb ik drie vragen voor jullie en Arjan, je hebt straks je eigen, je eigen vraag en antwoord. Um, geloven jullie dat zowel voor jullie zelf als voor Fem en Jinter geldt, dat het leven vol is met verkeerde, verdrietige en slechte dingen. En erkennen jullie dat we daar zelf geen verandering in kunnen brengen. Wij kunnen alleen maar ondergaan. Maar geloof jullie samen met ons dat Jezus jullie en ook Fem en Jinten helemaal schoon en nieuw wil maken. Zoals we door God bedoeld zijn. In zijn kracht kunnen we ook opstaan. En dat jullie daarom willen dat Fem en Jinten bij Jezus horen en ontsteken daarvan willen laten dopen. Geloof jullie dat God de Vader ons heeft gemaakt, dat Jezus ons heeft verlost en dat de Heilige Geest ons wil vernieuwen, zoals we dat in de Bijbel lezen, is samengevat in de apostolische geloofsblijdenis en ook hier in de Veenaardkerk wordt geleerd. En dat alleen in dit geloof verlossing te vinden is. En geloof jullie dat nu jullie fem en Jinten laten dopen, God hen vandaag toevoegt aan de gemeente als levende stenen voor zijn huis. Beloof jullie, afhankelijk van God en voor zover in jullie vermogen ligt, Fem en Jinte op te voeden als een kind van God en leerling van Jezus. Diederik. Ja. Brit? Annie? Ja. Ja. Dank je. Arjan, stem je ermee in dat Jinte vandaag wordt gedoopt binnen de gemeenschap van de Venadkerk? En beloof je Aniek naar vermogen bij te staan bij het vormgeven van een christelijke opvoeding? Ja. Dank je wel. Dan gaan we dopen, maar voordat we dat gaan doen gaan we vragen of alle kinderen die het goed willen zien. ...naar voren komen. En als jullie dan hier gaan op je billen gaan zitten... ...dan kunnen alle andere kinderen het ook allemaal goed zien. Ja, de grote kinderen kunnen wel op een stoel zitten... Ja, ja, Nee, is goed. Zo, so, heeft iedereen een plekje gevonden? Ga maar lekker zitten, dan kan je het goed zien. Kijk, er worden nog gordijnen dicht gedaan voor de foto. Ja. Beginnen we met Fem. Fem van de Vliet, ik doop je in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.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 We willen graag een uh, lied zingen om de kinderen te zegenen. Uh, de Heer zegent jou. Zitten. Jullie mogen nog even blijven staan. Moet je een beetje als je het hoekje gaat. Oh, Brit, Brit, je mag nog even blijven staan. <laughs> Ik, uh, we hebben namelijk niet alleen een doopmoment vanmorgen, maar ook een, een welkomstmoment. En daarmee uh, uh, borduren wij vrolijk voort op, uh, op de doop. Er zijn uh, twee uh, families die vanmorgen zich uh, aan willen sluiten bij de Veenhaardkerk. En eigenlijk, het zijn mensen die ooit gedoopt zijn... Die volwassen zijn, die beleidnis hebben gedaan. En die zeggen dat wat bij de doop begonnen is, dat proces van groei en vernieuwing. Uh, dat wil ik vanaf nu vormgeven binnen de gemeenschap van de Veenhaardkerk. En uh, nou, de doop is de eerste grote maar parkeerpunt. Maar het is ook een, een doorgaande reis. En een uh, welk moment is ook een punt op die reis. Mag ik uh, jullie ook naar voren vragen? Oh, sorry. Ja. <laughs> Zoek een plekje op het podium. En dan willen jullie ook nog iets, uh, iets met ons delen. Kijk eens. Ja, er is al zoveel zo gezegd. Uh, misschien moeten we wel volstaan met amen. Maar uh, ja, dat doen we toch maar niet. We sluiten ons eigenlijk uh, heel graag aan bij de Veenhardkerk. En we dachten deze week nou van wat, wat willen we daarover zeggen? Wat willen we zeggen over. Uh, uh, ons geloof en uh, wat we daarin hebben ontvangen. En uh, het leek ons mooi om terug te grijpen op onze trouwtekst. Uh, we zijn deze maand elf jaar getrouwd. Uh, en onze trouwtekst 2 Korinten 5, wat ons drijft, is de liefde van uh, Christus. En, en we zien dat echt wel als uh, ja, niet alleen het, het motto of het geloof waar we steeds op teruggrijpen, maar ook uh, het ging in deze dienst heel veel over verlangen. Uh, en dat is wat ons betreft echt wel herkenbaar, zeg maar. Het is ook een verlangen om steeds weer terug te komen bij uh, die bron, uh, waaruit we al zoveel liefde hebben mogen ervaren in ons leven. En van die liefde ook uh, te delen met de mensen om ons heen. En, uh, en dat is ook uh, ja, waarom we ons uh, graag aansluiten bij jullie. Om te delen wat wij uh, hebben ervaren, maar ook uh, uh, te ontvangen uh, uit die liefde. Uh, ons te laten vernieuwen en steeds samen vanuit dat verlangen... Uh, ook aan de mensen om ons heen te laten zien wat die liefde betekent. Dus uh, dat doen we graag uh, vandaag van harte. Dankjewel. Ik, ga eventjes, uh, uh, ik hoop dat hij lang genoeg is, uh, Steven. Anders kom je even daar staan. Ik uh. kom er ook bij staan, ja. <laughs> we, ja. Uh, nou, goedemorgen allemaal. Nienke uh, en ik ben Steven Zwart. Uh, ja, misschien bekende gezichten inmiddels. We zijn uh, twee jaar geleden, begin 2016, zijn we naar Meidenrecht verhuisd. En uh, sindsdien komen we hier uh, eigenlijk regelmatig uh, met veel plezier. Dan ja, nou denk je misschien na nou ja, twee jaar hier al en uh, nu pas lid. Nou, we, zitten, um, we zijn nog veel, heel erg verbonden aan een kring in onze vorige gemeente. Daar gaan we ook nog steeds met veel plezier heen. Maar we vonden het nu een heel mooi moment en ook ja, een goede stap om hier uh, ook echt lid te worden. Um, wij zien, uh, we zijn heel blij met de Veenhoudkerk die we gevonden hebben. Uh, het begon als een kerk die vlakbij huis was, maar dat werd veel meer. Uh, we zijn heel blij om te zien dat het een zo'n... Uh, moderne, eigentijds uh, gedragen gemeente is. Uh, een gemeente waar heel veel mensen zich ten volle inzetten en alles uh, doen wat ze kunnen. Uh, een gemeente die heel erg naar buiten wil treden, uh, duidelijk de liefde van Jezus wil laten zien, uh, in plaats van met mooie woorden, juist met, met goede daden en wie je bent. Uh, en dat vinden we ook heel belangrijk, dus in ons dagelijks leven, in de buitenwereld, laten zien wat, wat Jezus voor ons betekent. Uh, en daarom willen we hier heel graag lid worden. We vinden het heel fijn dat we hier welkom geheten zijn. En uh, we hebben ons hier vanaf het begin meteen welkom gevoeld. Dus uh, complimenten. Ik heb ook voor jullie een, uh, een vraag. Het is uh, één vraag en dan mogen jullie straks gewoon met z'n allen uh, antwoord op geven. Geloof jullie samen met ons in God de Vader en dat we hem alleen willen dienen.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 Heb ik ook voor jullie een vraag. Als jullie willen gaan staan. We hebben nu uh, heel veel mensen op het podium staan. Kinderen, volwassen mensen. De vraag aan de gemeente is, beloven jullie al deze mensen te ontvangen als een geschenk uit Gods hand en als levende stenen voor de bouw van de gemeente? En beloven jullie naar vermogen de opdracht van Jezus uit te voeren door hen te leren onderhouden alles? wat Jezus geboden heeft. En beloven jullie ook, Diederik en Brit en Arjen en Anniek naar vermogen bij te staan... bij het vormgeven van een christelijke opvoeding. Wat is jullie antwoord? Dankjewel. Blijf lekker staan, want dan gaan we zingen. Laten we het zelfs niet nog een keer zingen... om ook onze nieuwe leden toe te zingen. Zijn En heel dicht bij je zijn. Hij zal zijn vrede aan je geven. De Heere zegent jou en Hij beschermt jou. Hij schijnt zijn licht over jouw leven. Hij zal. Zal zijn vrede aan je geven. Ik ga lekker zitten allemaal. En dan um, vraag ik eerst even het kinderwerk naar voren. Ik weet niet waar ze... Ja, daar zie ik een heleboel... Uh... Oh, Grieken. Uh, goedemorgen allemaal. Uh, wij staan hier namens het uh, kinderwerk. En uh, wij willen jullie natuurlijk allemaal van harte feliciteren met de doop en uh, met aansluiten. Ik zou een beetje zo staan. Uh, laten we beginnen met de doop. Zoals jullie zien hebben we hier achterop een hele mooie doopslinger. En de afgelopen tijd uh, hangen daar allemaal poppetjes aan. En die poppetjes staan symbool voor ieder gedoopt kind. En daar horen Jinte en Fem uiteraard ook bij. Uh, maar en Milou, zouden jullie het poppetje omhoog willen houden? Kijk, daar zijn ze. En uh, die worden straks onderdeel uh, van deze grote slinger. Wordt vervolgd. En uh, daarnaast hebben we dit keer een olijfboompje. Ik was bij de kweker gisteren. En... Uh, Normaal gesproken geven we eigenlijk altijd een fruitboompje, ook met de symboliek van het uh, vruchtdragen, alleen die boompjes zagen er zo treurig uit. Ik dacht, daar kunnen we niet mee aankomen. Dus um, we hebben een uh, olijfboompje en um, een olijfboompje staat in de Joodse cultuur voor geluk en vrede. En dat wensen we jullie ook. En natuurlijk van harte welkom. De kinderen hebben er allemaal een uh, mooi kaartje aangehangen met een prachtige wens. Ja. Jullie mogen ze aanreiken. Ga ze maar geven aan de uh, Ja, geef ze aan Mara en Jacob. Ja, en Jens, je mag ze. Ja. Allemaal goed. Ja. En dan mogen jullie weer gaan zitten. Goed gedaan. Dan mag ik het weer overnemen. En jullie mogen nog heel even blijven staan. Want ik ben vanmorgen begonnen. Ik ben vanmorgen begonnen met dit blad. En het was voor de kinderen ook heel duidelijk. En ik hoop dat waar dit voor symbool staat... dat jullie dat ook mee mogen nemen in jullie opvoeding... in jullie tijd hier in de Veenhardkerk. En de kinderen hadden het waarschijnlijk al wel gezien... Aan de achterkant had ik een hele mooie magneet. En een magneet die staat voor een heleboel kracht. Zoveel kracht als dat God heeft. En dan kun je twee dingen doen in je leven, hier in de kerk, in je opvoeding, naar je kinderen toe. Je kunt denken, ik ga het allemaal zelf doen en God loopt wel met me mee. Maar je kunt ook God laten leiden. En dat is zoveel makkelijker, juist ook op de momenten dat het goed gaat in je leven of als je blokkades hebt. Dus ik hoop dat jullie dit voorbeeld met jullie mee mogen nemen en dat jullie God mogen laten leiden. Dan wil ik jullie namens de kerk een certificaat uitdelen. En het certificaat is heel mooi om in te plakken, maar het is ook in een handig formaat gedaan, zodat je het ook als een soort boekenlegger kunt gebruiken. En de iedere keer weer aan... En wat wij nog gaan doen, voordat we het laatste lied gaan zingen, is, uh, is samen bidden. Voor, uh, voor Fem en Jinta uh, en voor, uh, voor ons allemaal. Uh, voordat ik uh, dat gebed inga, zijn een paar dingen om te zeggen. Uh, en dat zijn eigenlijk drie, drie berichten van overlijden. Uh, voor mensen die vaak in de Veenlaardkijk komen. Uh, Aart den Bok, zijn vader is uh, afgelopen week overleden, volgens mij heel recent. Hij uh, nou, is heel verdrietig en uh, daar willen we voor bidden. Zijn vader is al wel ouder, uh, maar het is toch goed om, uh, om te benoemen. Uh, Nienke, waar was je gaan zitten? Ja, Jouw oma is overleden, je oma was 96, maar goed, het is wel goed om dat uh, te benoemen, ook deze week. En iemand die, uh, een heftige verhaal, is Dirk-Jan Warnaar. Ik denk dat er verschillende mensen in de kerk zijn die hem, uh, die hem goed kennen. Dirk-Jan is in, uh, in de RANK, of in de, de PKN hier in Meidrecht... Uh, de kerkmuzikus, uh, al jarenlang uh, een bekend iemand hier in het dorp en uh, jij kent hem ook persoonlijk heel erg goed ik ben veel met hem op reis geweest naar Thaizé. En uh, nou, hij is heel snel overleden naar een, naar een heftig ziekbed uh, we zullen ook voor, uh, voor hem bidden en natuurlijk voor ons allemaal zullen we naar de heren gaan? goede god vader in de hemel, we komen bij u in de eerste plaats wil u ontzettend bedanken voor, uh, voor Fem en voor Jinta Heren, u bent een God die leven geeft, die ook dit leven geeft. En we willen u ontzettend bedanken dat, uh, dat ze er zijn. En dat ze uh, uh, in zulke mooie gezinnen terecht zijn gekomen. En we willen ook bidden of u hun leven wilt zegenen. Of u het wilt zegenen aan de buitenkant. Geef ze alle gezondheid, alle energie, alles wat nodig is. Heren. Maar we willen nog meer bidden dat u het zegen aan de binnenkant. Geef hen een nieuw hart en een nieuwe geest. En geef dat het uh, twee mensen worden vol liefde voor u. Heer, dat is uh, waar we om bidden. Heer, wilt u uh, Diederik en Brit en Arjan en ik alles geven om goede ouders te zijn. Alle liefde, alle geduld, alle kracht, alle wijsheid. Heer, en dat kan alleen als u er zelf uh, steeds heel dichtbij bent. Heer, uh, um, er waren ook uh, verdrietige dingen. Heer, we willen bidden voor uh, Aard en voor zijn familie nu uh, zijn vader is overleden. Heer, de, de oma van Nienke en, uh, en haar familie. Heer, en ook voor, uh, ja, voor de, de gemeenschap rondom uh, Dirk-Jan Warnaar, nu hij uh, overleden is. Heer, de familie, zijn gezin, uh, maar ook de gemeenschap van de PKN hier in Meidrecht. Heer, bij deze ja, toch hele verdrietige klap die ze moeten verwerken. Heer, wilt u heel dichtbij zijn. En in al die drie gevallen, heren, als er straks een open graf is en een begraven is... Heer wil uh, hoop geven. En wil dat uw boodschap van vernieuwende herstelling. Juist daar voelbaar mag zijn. Heer en, uh, en zo bidden we voor ons allemaal zoals we hier zitten. Mensen die blij zijn. Die dingen te vieren hebben. Mensen die verdrietig zijn. Heer, mensen waarmee het goed gaat. En mensen die misschien heel goed de donkere randen in hun leven voelen. Heer u kent ons. Komt u ons leven binnen. En geef ons wat wij nodig hebben. Heer en dat is boven alles Heer. Uw kracht en uw geest. Dat bidden we... in Jezus' naam. Amen. Gaan we naar het laatste lied. Ik denk dat we eerst de mededeling... en de collecte doen. Ja. Ik wil uh, nog eerst even een paar mededelingen doen voordat we naar het laatste lied toe gaan. Uh, allereerst wil ik beginnen met de bloemen uit de kerk. Wij geven altijd een bloemetje als Veenhardkerk aan iemand in de omgeving. En deze week willen we de bloemen geven aan Kees Hogedoorn. Hij is op dit moment nog de directeur van de Julianenschool uit Wilnis. Hij gaat haar afscheid nemen na 43 jaar in het onderwijs te hebben gezeten en... Moet ik even heel snel kijken. Nee, 42 jaar in het onderwijs en 23 jaar op de Juliana school gaat hij met een welverdiend pensioen. En daar uh, willen wij hem een, een bloemetje voor geven. Dan hebben we zometeen ook nog de collecten. In de hele maand februari gaan wij collecteren. En de collecten die wij hebben, ik zoek hem er even bij. We gaan collecteren voor het Huis van Vrede. En het Huis van Vrede, dat is een kerk in Utrecht die zo'n vijf jaar bestaat. En een hele mooie kerk die start met een ontbijt, die heel erg breed is, ook in zijn omgeving. Alleen de plek waar ze zitten, daar moeten ze uit. En nu zijn er wel mogelijkheden voor een nieuw onderkomen, maar dat gaat natuurlijk geld kosten. Dus vandaar dat wij voor hen gaan collecteren, zo meteen. Dan heb ik nog een, een paar kleine mededelingen. Um, eentje daarvan is... De feestelijke aankleding, dat zijn de vlaggetjes, maar er hangt nog meer. En dat zijn hele mooie schilderijen. Bent u nu geïnteresseerd, volgende week vindt er een veiling plaats tijdens de dienst... Um, om deze mooie kunstwerken te kunnen kopen. Ze zijn gemaakt door de jeugd van de Veenhaardkerk. Dus dat is goed om te weten. En als we zometeen klaar zijn met de collecten... dan mogen wij nog de zegen ontvangen van Gerbram en we zingen eerst nog even een lied... En dan is het even heel belangrijk, want we zijn met een hele grote groep. De ruimte hierachter is beperkt voor koffie. Dus dan wil ik vragen dat als zometeen de zegen is geweest... en we met elkaar nog lekker een kopje koffie gaan drinken... dan wil ik vragen of de mannen die in het midden van de kerk zitten... of die zometeen even de stoelen willen opstapelen. En uit ervaring weten wij dat als dat middenstuk opgestapeld wordt... dat gaat vrij snel, dan hebben we een hele grote ruimte hierover dan kunnen de tafels die daar staan in het midden alvast komen te staan. En dan hebben we meerdere plekken om even lekker met elkaar koffie te kunnen drinken. Dan wil ik ook vragen of straks de doopouders en de gezinnen die uh, welkom zijn geheten vandaag... of die straks naar het podium willen komen. Dan kunnen we hen hier feliciteren. Dat hoeft niet allemaal tegelijk. U kunt ook eerst een kopje koffie nemen en daarna feliciteren. En als laatste mededeling, het zijn er heel wat... Achterin zullen er twee doosjes staan op een staattafel waarin u een gelukswens kunt geven aan Fem en aan Jinte wat ze mee kunnen nemen straks naar huis. Nou, Ik denk dat dat een heleboel was. We gaan uh, met elkaar collecteren, daarna zingen en dan mogen we de zegen ontvangen. grijpt, wat ik nodig heb, uw liefde die mij warmte geeft, als u mij in uw arm Terug. Het laatste lied is een, een knar om de, de dienst mee te beëindigen. Regeer in mei. Zullen we ervoor gaan staan? Fantastisch dat je hier vanmorgen bent om dit al met ons mee te vieren. Um, ga nog lang niet weg. Belangrijkste mededeling was, voor als je in het middenblok zit, vrouwen en kinderen eerst. Alle mannen stapelen en dan uh, kunnen we heel snel met z'n allen koffie drinken. Um, maar eerst nog voor ons allemaal de zegen van een drie-enige God. De goedheid van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God de Vader.